Rashid Finch met het NOS Journaal. Op het Tahrirplein in Cairo hebben aanhangers van president Mubarak het vuur geopend op anti-regeringsbetogers. In de rechtstreekse uitzending van de Arabische Nieuwszender Al Jazeera waren minutenlang schoten te horen. Volgens een andere Arabische zender is er één demonstrant gedood. Er zouden zeven gewonden zijn. Op het plein is het de hele nacht al onrustig. Er werd met stenen en molotov cocktails gegooid. Ook zouden Mubarak-aanhangers en betogers tegen de regering... een paar maal slaag zijn geraakt. Voor zover bekend grijpen de politie en het leger niet in. In zijn woonplaats Amsterdam is de fotograaf Koen Wessing overleden. Hij was al een tijd ziek. Wessing maakte veel fotoreportages over politieke en sociale gebeurtenissen. Hij maakte vooral naam met een serie foto's over de staatsgreep van Pinochet in Chili in 1973. Verder fotografeerde hij onder meer de meiopstand in 1968 in Parijs, de maagdenhuisbezetting in 1969 en de nieuwmarktrellen in 1975. Hij werkte als freelancer voor bladen als Vrij Nederland. Koen Wessing is 69 jaar geworden. De Amerikaanse band The White Stripes heeft zichzelf opgeheven. Op hun website schrijven Jack en Meg White dat ze geen albums meer zullen maken en dat ze ook niet meer optreden. The White Stripes, uit Detroit, begonnen in 1997 en maakte vijf albums, waaronder één met de Nederlandse titel De Stijl, genoemd naar de kunststroming. Een wereldhit hadden The White Stripes met Seven Nation Army. Vorig jaar speelde de band op Lowlands.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 Dan het weer bewolkt, regenachtig en een stevige zuidwestenwind. En dat alles rond de 4 graden. Later in de ochtend vanuit het noordwesten droog. In de middag is er lokaal zon. Het is dan 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. assign yes, you Jobim die schreef destijds. Caracobado, zo heet het dan in het Portugees En de Engelse titel werd Quiet Nights. En Quiet Nights, ja, dat kan je niet zeggen van dat ging wat er zich allemaal in Cairo afspeelt als je Rashid Finiso hoort. Wat hij allemaal te vertellen had over, het, uh, over de hoofdstad van Egypte. Meer daarover straks in het Radio 1 -journaal. En tot die tijd en nacht ging het anders hier bij de Vara. Het muziekprogramma van Radio 1 met muziek van Heine en verre van alle genres, van alle tijden, de muziek van alle kanten... en de zangeres die je trouwens hoorde, die, die leeft nog steeds. Ze is geboren in 1937. Uh, <lacht> Ze is nu 73 jaar oud, dat wilde ik vertellen. En dat is namelijk Nancy Wilson... Mensje Wilson en Quiet Night. Het is weer een uh, paar maanden geleden dat dat album uitkwam van Bruce Springsteen. The Promise met daarop uh, geen nieuw materiaal, maar oud werk dat hij in de jaren zeventig heeft opgenomen. Toen heeft hij zo'n vijftig uh, liedekens opgenomen en daaruit heeft hij destijds een selectie gemaakt voor het album Darkness on the Edge of Town. En dat plankmateriaal is uh, alsnog uitgekomen en terecht, want het zijn mooie dingen. Zoals bijvoorbeeld wat ik je nu laat horen. Come on, let's go tonight. The Boss. Some came the week, gone by death's strange glory. They stood in the street, joined together forever in the promise of an end. Worden met daarop dat oude materiaal... ...dat nooit eerder is uitgebracht. Bestemd destijds voor Darkness on the Edge of Town... ...waar er was zoveel materiaal opgenomen... ...dat het niet op één LP kon. En dat dus nu in de herrelease... ...in The Promise... Uh, ...de tracks die niet eerder werden uitgebracht. Bruce Springsteen je beluisteren. Deze jongen komt uit Polen... ...maar woont tegenwoordig in Frankrijk. Justin foto de Troyes... ...dat gaat hij zingen. De naam Matt Pokora... Si on faisait un flashback, on revenait en arrière Pour te rappeler ce que tu me disais Qu'on resterait ensemble jusqu'à redevenir poussière Au final tout ça ce n'était que des paroles en l'air Et j'ai pas vu que tu jouais Toute cette histoire Un jeu d'échecs dont tu pétais la reine J'ai le cœur en si je c'est Parce que t'es parti aussi vite que t'es arrivé Et tu t'en es allé avec un bout de moi Maintenant tout ce qui me reste est juste une photo de toi Juste une photo de toi Juste une photo de toi Tout ce que tu laisses, est juste une photo de toi Juste une photo de toi Juste une photo de toi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 Maintenant je vous dis le jour où je t'ai rencontré, j'aurais pas dû te regarder Si t'es plus là tous c'est sous Qu'est-ce que j'en fais Je veux juste t'oublier Tout ce qui me reste c'est une photo de toi Juste une photo de toi En daarin kon je luisteren naar de stem van Matt Pokora. Op dit moment een hit in La Douce france deze, de chanson voor Matt Pokora. 18 juni, dan, uh, dan, dan komt hij naar Nederland toe. Er komt ook een album van hem uit, So Far So Good. En dan heb ik het over een van de mannen van de Jacksons. Tito, namelijk. Tito Jackson... Hij zal in Apeldoorn optreden in de Amerika Hall. 18 juni, dus, de Jackson. Hier is hij nog eens met zijn broertjes. En dat is een plaat uit 1984, Torture, dat ga je horen. De tweede single daar steeds van Victory. De LP van de Jackson's. Torture met Tito, Jackson en de rest van de broertjes. Michael zat er niet bij in deze opname, de Jacksons. En Torture is te vinden op de LP Victory in 1984 uitkwam. Tito, zoals ik al zei, hij zal in juni, 18 juni om precies te zijn optreden... in Apeldoorn in de amerika Hall. Zo dadelijk hebben we Theo Maasen, over een kwartiertje ongeveer. Maar dit is ook om te lachen. Herman Vinkers, Arme lieve, depressieve vrouw, kom dan maar gauw in mijn armen. Ik zal je wiegen en warmen en wees gerust. Ik wieg je met tederheid, niet met lust, al je geslacht stelen laat ik. graag zou ik jou zien bedaren. Streel daarom zacht door je haren en wees gerust. Ik streel je met teederheid, niet met lust. Al je geslacht laat ik met rust. Ik maak een bad voor je klaar en stoor daar achter elkaar. Van roosmarijn, van pepermunt en Marjorijn, ik zet wel in een de libellen voor je been, met het libellenlentehoekje lentehoekje. En het verwijn je zelf eens uitgebreid met appeltaarten. Ik voor je open, daar kwam een muisje door geslopen. Een zei ik, hou van jou. En een muisje in het gauw. Een vogeltje vliegt naar de rand van het bad, hoor jij wel wat het klinken leert? Ik heb hem zelf geleerd. Het is 2009. De, herstem, de stem en de humor van Herman Finkers. Hij maakte dat destijd voor zijn programma na de pauze. Waarmee hij na een tijd van afwezigheid weer op de planken stond. Arme, lieve, depressieve vrouw. Oh. Dit is Daniel Lohu's. van hem ook nieuw materiaal binnenkort. Maar dit is van vorig jaar. Ze zeggen vaak het leven is veel beter... In de spotlight van het stedendom Maar hier op darp sta je ook zo wel in de aandacht Door niet ver op de tv te komen Geen dorpsgenoot heeft close-up in de story je kreeg hier belangstelling genoeg. Iedereen werd alles van een ander. En zo niet dan wordt dat gauw iemand acht. Elke staafeling hier, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Elke tante, buurvrouw, Laat in huis af te vracht met alles hoe de wind ook weet. Op en daarm is Iderine een beroemdheid. Willem is van de vrouw af. Maar tien heeft verkeering voor het eerst. Geralda wil geen kerelsfeur in nacht meer Maar de spits van de eerste heeft zich weer eens niet beheerst Elke starveling hier, iedereen heeft zijn eigen verhaal Elke tante, buurvrouw, winkelier werd waar iedereen de mosterd haalt wij willen laden in huis op de vracht met alles, hoe de wind ook wijd. Op een dorp ziet de riene een beroemdheid. In de boeken overschreven. Verhalen zo mooi verzinnen ze ja nooit. Maar zo weten wij ook allemaal heel goed hier. Beroemd worden is soms helemaal niet mooi. Elke sterveling hier, iedereen heeft zijn eigen. Taan de buurvrouw, winkelier, wet voor iedereen de master het haalt. Wij laden in huis op de vracht met alles, hoe de wind ook wijt. Op een is iedereen een beroemdheid. Op en dorp is iedereen een beroemdheid. Uit de Radio 1-archieven, want dit werd 21 februari vorig jaar opgenomen... in Met het Oog op Morgen, want daar was hij te gast. Dania Lohuus, een van de liedjes die hij toen zong... Op een dorp is iedereen een beroemdheid. Nog meer archiefmateriaal uit de vaderarchieven komt dit dan weer. Spijkers met koppen van 23 oktober, jongsleden. Daar een optreden in een volle bak. Café de Florin in Utrecht voor rouwenherzen. en Amerika... Als je in Amerika bent geboren Dat kunnen er op aan op aan Dat zou nog heel wat hier vroegen Hey, hoe komt de geen vandaan? Slid aan in het Fries lijkt, nee hoor je ooit het niet. en ze zullen het nooit weten als ze voor Amerika leert land Amerika dat ligt Amerika Amerika dat stil Komt de gejoe, hoed Amerika, hoedata, met, met de vliegtuig of de boer, met de fiets lang midden. Door de mannen van Rowan Heijzen, Jacques Poels en de Zijna Amerika. De opname werd gemaakt 23 oktober, jongsleden in Café de Floren in Utrecht. En dit is een compositie van Smokey Robinson. Zijn naam viel al eerder, deze uitzending. Maar nu ga je luisteren naar de Rolling Stones. I got Got them above me I guess you say What can make me feel this way My girl, my girl Talking about my girl I got so much other The bees envy me. I got a sweeter song, baby, than the birds in the trees, I guess. Yeah. <laughs> 67 te vinden op de LP Flowers van de Rolling Stones. Een LP die in eerste instantie alleen maar in Amerika te verkrijgen was en niet hier in Europa. Later wel in het CD-tijdperk. Toen heeft men alsnog dat album Flowers uitgebracht van Mick Jagger en de zijne My Girl. Dat kon je daarop terugvinden. En dat is, zoals ik zei, een compositie van Smokey Robinson. The Temptations. Die hebben er destijds een nummer 1 hit mee gehad. En in een laatste stadium is het nog eens een keer opnieuw uitgebracht omdat het uh, enerzijds dit weer in een tv-commercial en ook in een uh, film. Een film die ook die naam had, My Girl. Uh, goed, in ieder geval, uh, Oosters Wedding heeft er ook nog eens een hele fraaie versie van gemaakt van dit uh, My Girl. Maar jij hoort dus de Rolling Stones hier bij de nacht. Heemt anders de Vara op Radio 1. E. En zo dadelijk over een minuut of drie aandacht voor Theo Maas. Uh, en Mengvoeders Unlimited. So Monday, You ate two better of things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out. You telling me you're far out. Not about to lie down for your girls. But you don't pull my strings, cause I'm a better man. Moving on to better.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 And I'll the you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 Afscheid nemen is natuurlijk altijd een... ...trieste zaak. Maar zeker als het gaat om iemand als... ...Henk van de Tillard, dames en heren. Want je hoefde hier op het bedrijf de naam... ...Henk van de Tillard maar te laten vallen. En iedereen wist... ...over wie je het had. Over Henk van de Tillard natuurlijk. En Henk was, was altijd bezig. Aantekeningen maken... ...notities maken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 Henk was altijd al een beetje. Ja. Dan... Henk was altijd een beetje een aparte joh. Ik deed ook altijd van die van die aparte dingen deed hij, hè? Dan, uh... ja, dan ja, eh ja van ja, die aparte dingen deed hij dan. En dan, dan dan was het bijvoorbeeld was het winter en dan vroeg dat kraakte dan was het koud koud koud koud en dan trok hij handschoenen aan hè? ja dat is dan misschien een slecht voorbeeld maar... Henk, Henk en ik waren jong en zijn we allemaal geweest qua jongens Doe en gingen we stiekem appels plukken in een nonnetuin. Dat weet je ook nog wel Henk. Die keer dat de tuinman achter ons aankwam. Hè, in me, mezeriek. Dat jij in de sloot was gevallen. Heb ik jou op het laatste moment nog uit de blubber getrokken. Heb ik in feite. Ja yo, Leven gered. <lacht> en vanaf dat moment. Waren we dan nog niet alleen maar vrienden. Nee. Voortaan waren we bloedsbroers. Voortaan zouden we alles samen delen.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 En jouw dochters wel naar de mavo mochten? Of, of, of misschien omdat jij getrouwd bent met een mooie vrouw? Want je weet de ik geil op jullie z'n net, Henk. Dat weet jij. Dat weet jij. En dat weet jullie zijn net trouwens ook donders goed. Dat heb ik vaak genoeg gezegd. Maar dat betreft eigenlijk dat iedereen hier op het bedrijf al weet ik geil op z'n net. Kan ik ook mooi meteen aan de mensen vertellen dat ik haar het eerst gezien heb. Maar ik heb haar het eerst gezien. op de kamer zijn boekel. Ik zag er lopen, op ik, ik stootte Henk aan en zeg, Henk moet eens kijken wat daar loopt, man. En toen is Henk aan toe toegestapt met, met zijn gladde praatjes. Met zijn contactuele eigenschappen. <lacht> en met zijn onje-klonje. <lacht> en toen was Henk ineens de man. Terwijl ik haar het eerst gezien had, Henk. Is niet netjes, hè? Is niet netjes.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 Nou mag dat niet. Maar ik zou hem er ook wel eens in willen flatsen bij een vrouw met oorschaduw, Henk. Dat zou ik ook wel een keer willen. naar oorschaduw en mascara. En jij krijgt het bij onze kop, krijg ik het er niet opgesmeerd. Krijg het niet bij elkaar. Henk wel, Henk. Henk die smeert het er gewoon op. Elke ochtend weer. En nog nooit. één minuut te laat op zijn werk. En dat vind ik knap, Henk.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 Maar je moet goed begrijpen dat het niet persoonlijk bedoeld is, hè. Ik, ik van jou, man. dank je. Henk. W waarom doen we nooit meer zoals vroeger, man? In een ondertuin. Dat was de mooiste tijd van mijn leven. Dan gingen we helemaal niet stiekem appels plukken. Weet je ook wel, Henk? Je had een hekel aan fruit. Hm. Jij vond het toch ook fijn? Kan het toch niet zijn dat jij de hele tijd deert als of. Ik zat elke keer helemaal onder man. Hij kipenkiespelen denk ik. Onze Callie, die wil het niet doen hè? Ik vind het vies ruiken.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 Ik wou dat ik jou was, Henk. Ik, ik wou dat ik heel mijn leven... ...jou was geweest. Henk, ik...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 Te wandelen, de samenwerking tussen Henk Westbroek en Josh Koymans van de Colvinier, dankjewel. Die Dede die is namelijk te horen in deze opname als achtergrondvocalist, maar bovendien hij schreef hij ook de muziek voor dit Waar ze loopt te wandelen, de tekst. Wandelen, de tekst natuurlijk van Henk Westbroek zelf in 1992, toen werd het gemaakt voor de CD voorjaar. Het de van Henk Westbroek. En Henk is tegenwoordig, uh, of tegenwoordig al een tijdje te horen op de maandagochtend... in Goedemorgen Nederland hier op Radio 1. Daar heeft hij een column onder de titel Het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Dat is op de maandagochtend. Daarna af en toe schrijft hij ook aan bij het mediaforum in lunch hier allemaal op Radio 1. Henk Westbroek dus. Daarvoor hoorde je Theo Maassen. Een sketch uit het programma Neuk het systeem 1996. Mengvoeders... Daar ging het allemaal over. Mingfoeders Unlimited of Unitet. Dat was het Mengvoeters Unitet. En het verhaal over Henk van der Tellaart. En dat werd weer vooraf gegaan door een oude plaat van de Cooks. Een Engelse band en hun hit, een van hun eerste. Is in ieder geval datgene waar ze erg bekend mee werden. She Moves in Her Own Way. Dit is een opname uit 1958. Maar het werd bekend in de 70e jaren... Hank myself. the jungle just the other night. Well, I heard a rumble and I thought it was a fight. I and began to move my feet. It jungle a jungle jungle jungle, rock. A jungle jungle, a jungle jungle, a jungle rock. A jungle jungle, a jungle jungle rock. A jungle. So just to get a better view I saw a chip a and a monkey, at the land above Oh all a a gator and a with the Was a jang jang jang jang jang a jang jang jang jang jang jang jang jungle, jungle, jungle jungle jang jungle, jungle, jungle, jungle jungle jang a jungle, jungle, jungle jungle jungle, jang jungle, jungle, jungle, jungle jungle, jungle Feed and I heard the number feet. it was a jungle jungle, jungle, jungle rung Oh well, the fox grabbed the rabbit and hit the bunny hug. Walking with the kangaroo, and the elephant all the with the reindeer, it was a jungle, jungle, jungle, jungle rock, a jungle, jungle, jungle, jungle rock, a jungle, jungle, jungle, jungle rock, a jungle, jungle, jungle, jungle rock. The nocturnal feed and the head and then the feet, it was a jungle. Met een hele merkwaardige geschiedenis. In 1958 toen werd het opgenomen en uitgebracht, maar het uh, werd destijds geen succes. En in de jaren zeventig verscheen het op een uh, ja wat merkwaardige verzamel-LP... met allemaal uh, vreemde rock-and-roll-hits. Maar dat wekte op een of andere toch de aandacht. Dat nummer dat sprong eruit en werd op een single uitgebracht in Engeland... hoewel het ging om een... Uh, LP die in Nederland was samengesteld. In ieder geval in Engeland kwam er op een uh, single uit... en het werd daar een uh, hitpradenotering. En omdat het in Engeland een hit werd... <laughs> werd het in Nederland ineens ook uitgebracht op een single. En zo was Henk Maizel's Jungle Rock na, uh, na zo'n kleine twintig jaar... toch nog een uh, grote hit in Europa in ieder geval. Amerikaanse zanger, deze Henk Maizel. Wat je nu gaat horen, dat is uh, ook afkomstig uit Amerika... maar dan uit het begin van de jaren vijftig... Het origineel ga je horen, er zijn veel versies van Goodbye Joe, me gotta Go, me oh My, oh. go, my Sweet is one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. I'm a shazammy meal, pick it tough, filth, fruit, jar, and be son of a gun, we'll have big fun on Dubai. Dozen Dress in style And go hog wild Me oh my oh Son of a gun We'll have big fun On the bio Jumbo line A crawfish pie And gumbo Cause tonight I'm gonna see Mama shazamio Pick guitar Fill fruit jar And be gay -o you'll have van dit Jambalaya, maar je hoorde hier het origineel. En dat origineel, dat is afkomstig uit het begin van de jaren 50, 1952. 1952 werd het uitgebracht de stem van Hank Williams. En later zijn er vele covers van gemaakt... waarvan de bekendste ongetwijfeld die is van de Carpenters. Richard en Karen Carpenter, die daar een wild hit mee hebben gehad. Maar ook de Creedence Klee Water Revival. In ieder geval John Fogerty, die heeft daar succes mee kunnen oogsten... met dat Jambalaya. Henk Williams, die hoor je dus hier bij de Nachtging Danders de Vara op Radio 1. We hebben nog één uur te gaan met daarin dadelijk het optreden van Hoeveel Phonics zoals dat. Afgelopen avond klonk in Net het Oog op Morgen. Maar eerst even aandacht voor de Teenage Fan Club van vorig jaar is dit. Baby Lee, tot het nieuws met Rashid Finch.